Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In Cairo is het geweld op en bij het vanavond opgeleid. Op het plein klonk opnieuw geweervuur... en er werden traangasgranaten naar demonstranten gegooid. Demonstranten zijn bang dat het plein de komende uren wordt schoongeveegd. De betogers zijn niet tevreden met de toezegging van het militaire bewind... om eerder terug te treden en de presidentsverkiezingen te vervroegen. In de afgelopen vijf dagen zijn er op het plein zeker dertig doden gevallen... en 2.000 mensen gewond geraakt. Op de waal bij Doornenburg in Gelderland kunnen als gevolg van een aanvaring zo'n 100 schepen niet verder varen. Vanmiddag botsten in dichte mist twee schepen frontaal op elkaar. De opvarenden van beide schepen zijn ongedeerd van boord gehaald. Het gaat om een leeg vierbaks duwstel en een binnenvaartschip met kolen. Geprobeerd wordt de schepen uit elkaar te halen zodat het scheepvaartverkeer op de waal weer op gang kan komen.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 Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond. Nieuwe beslissingen vallen vanavond in de Champions League. Acht duels in totaal, waarvan er zes nog bezig zijn. Frank Wilaert, wie kunnen wij toevoegen aan de overwinteraars op het hoogste niveau? De ploegen dus die naar de laatste zestien gaan. Een ploeg van een eiland genaamd Cyprus. Abuel Nicosia heeft vanavond 0-0 uh, gespeeld bij Zenit Sint-Petersburg. Daar begonnen ze wat eerder om, het daar nogal koud is als je later op de avond speelt. En Abuel Nicosia door die 0-0 staat het nog altijd bovenaan in groep G. Is Shakhtar Donetsk tegen Porto nog bezig. Maar die twee kunnen Abuel niet meer inhalen. Want Zenit en Porto moeten in de laatste speelronde nog tegen elkaar spelen. En daardoor weet Cyprus al zeker dat ze een overwinteraar hebben in de Champions League. Moet je je voorstellen. Andere wedstrijden. Nog doelpunten gevallen? Jazeker. Barcelona tegen AC Milan. De eerste uh, uh, confrontatie eindigde in 2-2. Nu hebben we nog een half uur te gaan. En staat het 2-2. Kevin Prins, Boateng. Schitterende aanname. Hij nam de bal achter zijn standbeen langs. Achter, uh, langs Erik Abidal en schoot de 2-2 binnen. Een uh, ja, hele mooie goal voor AC Milan in Milaan. Dus Barcelona op een 2-2 tegen Milan. Heel spannend. Zou het nog kunnen worden in de groep van Arsenal... dat deze keer met Robin van Persie begon aan de wedstrijd tegen Dortmund? Bas Stigler, wordt het dat ook? Nou ja, alles kan nog. Maar voorlopig is de pool, zoals het er nu voor staat... totaal beslist ook. Arsenal staat voor met 1-0 tegen Dortmund. Daar kan dus nog wel van alles gebeuren. Marseille Olympiacos, de andere wedstrijd in deze pool, is nog 0-0. Zou dat zo blijven, dan zijn Arsenal en Marseille door. En zijn Olympiacos door moet uitgeschakeld. Dan doet die zesde wedstrijd er niet meer toe. Van Persie scoort, uiteraard scoort Van Persie. En de man die nu aan de bal is, had zo even moeten scoren. Cervigno die nog stond met de Duitse keeper, maar de bal tegen de Duitse keeper aanschoot. Nu van Cervigno een zwakke voorzet. Maar Van Persie, een paar minuten geleden, scoorde met het hoofd. Goed voorbereidend werk van Song. Twee, drie mensen weg aan de linkerkant. Song piepte tussendoor. En levert de bal panklaar af op het hoofd van Van Persie. Er wordt slecht gedekt bij de Duitsers. Want hij staat tussen twee verdedigers behoorlijk vrij. Maar kopt er bij de tweede paal wel prima in. Want Van Persie komt en schiet alles er tegenwoordig in en dus deze ook maar. 1-0 is het bij arsenal Dortmund en Arsenal is wat beter dan. Naast het voetbal hebben we aandacht in deze uitzending... voor wat de schaatsers nu al de mooiste hal van de wereld noemen... Sportpaleis Alaou in Astana in Kazachstan. Er wordt komend weekend gereden en we spreken zo met de ontwerper... want dat is een Nederlander. En volleybalbondscoach Edwin Benne... die op dit moment de komende tegenstander van Nederland bekijkt... we spreken hem over de kansen van Oranje... op het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Tot 11 uur is dit langs de lijn. on the Paul Weller was dat met Here's the Good News. Voor wie heb jij goed nieuws, Frank? Ik heb goed nieuws voor iedereen die voor Barcelona is in die wedstrijd tegen AC Milan in Italië. Xavi heeft zojuist namelijk 3-2 gemaakt op aangeven van Messi een heerlijke paas. Tussen drie Milan-verdedigers door Xavi kon zo doorlopen. De bal onder de doelman van Milan, Abiati doorschuiven. Na 64 minuten dus Barcelona daar weer op voorsprong met 3-2. En ook Valencia heeft weer gescoord voor de pauze al vier keer. Hernandez na 68 minuten maakt er 5-0 van tegen Geng. En de andere tussenstanden, Chelsea staat 1-0 voor bij Leverkusen. Jacques Donetsk, Porto is nog 0-0, net als Marseille tegen Olympiacos. En uh, ja, dat zijn de tussenstanden van de wedstrijden die tot nu toe lopen. Behalve dan die van uh, Bas natuurlijk. Ja, onze hoofdwedstrijd van deze avond. Arsenal tegen Borussia Dortmund. Bas. 1-0 nog altijd voor Arsenal met uh, nog een uh, minuut of 25 te gaan. Arsenal is uh, beter geweest. Dortmund heeft de pech gehad al binnen het half uur twee keer te moeten wisselen. Terwijl nu Wolcott schiet. En dat doet Wolcott helemaal niet zo slecht. Schiet een metertje naast. Goeie poging na een counter eigenlijk. Want Dortmund dat 1-0 achter staat zal de aanval toch wat moeten kiezen. Dat doen de Duitsers ook wel. Een vrije schop hier en een corner daar. Maar eigenlijk allemaal zonder gevaar. Je zal het altijd zien dan loop je tegen de counter op. En met de razendsnelle Theo Wolcott vraagt Jeroen Heubach nog eens na hoe snel hij precies is. Dan weet je dat de problemen vanzelf kunnen komen. Nou die kwamen dus bijna. Maar zoals ik zei, Dortmund een beetje pech gehad. Het eerste half uur twee keer verplicht moeten wisselen. Nou ja, verplicht. Twee blessures. Dat kwam wel erg slecht uit. Bender, dat ging dan nog. Een controlerende middenvelder. Maar Gutsen was de tweede. Het grote talent van Dortmund. 19 jaar jong. Maar hij moest er met een relatief lichte blessure, had ik de indruk trouwens, vanaf. Bender had meer pech. Die werd volgeraakt in het gezicht door de uitgestoken benen van Vertongen. Bender zelf maakte de overtreding. Vertongen buitelde daar overheen. en kwam met zijn voeten tegen het gezicht van Bender aan. Vertongen kon er niks aan doen. Maar de pijn bij Bender was er niet minder om. Dan heb je toch een beetje een probleem. Dortmund dus nu met uh, wat omzettingen in de hoop dan maar aan het voetballen. Dat het nog 1-1 wordt. Nou ja, dat kan natuurlijk allemaal maar best. Er is voor de derde keer gewisseld ook. Een aanvaller erbij gebracht, Lucas Barrios. Dat is een jongen uit Paraguay die eigenlijk ook nog niet echt in beeld geweest is. Nu kan Arsenal weer gaan counteren en heeft van Persie de bal. Want Arsenal, nou ja, dat ligt op natuurlijk wel. Met Wolcott en al die andere snelle technische jongens daar voorin. Servinho bijvoorbeeld. Dat als daar één keer de bal goed valt, dan weet je zeker dat de wedstrijd op slot zit ook. De andere wedstrijd in deze pool, Marseille, Olympiakos, is nog altijd 0-0. En dat betekent, ik zei dat al eerder, dat met deze tussenstanden Arsenal en Marseille 1-2 zijn in deze pool. En Olympiakos en Dortmund. In ieder geval uitgeschakeld zijn voor de Champions League. En we moeten gaan uitvechten wie er de nog derde wordt voor de Europa League. Arsenal heeft de bal van Percy loert. Walcott loopt, Walcott beweegt. Ramsey is mee, maar de bal komt daar niet. Omdat Walcott het kopduel verliest. Hij kan veel, Walcott, maar koppen is niet zijn sterkste punt, heb ik de indruk. Wat wil je als je 1,63 meter bent? En de Duitsers nemen weer over via invaller Leitner. Die veel te veel tijd nodig heeft. De bal kinderlijk eenvoudig verspeeld. En dan een overtreding maken in een duel met Song. Dat oogt allemaal dom, dat oogt allemaal lomp. Maar ja, ik zei het, hij is een invaller en als hij er staat of gutsen, dat scheelt nogal. Het zit Dortmund vanavond niet mee. Dat mag de conclusie zijn met nog een uh, goede 20 minuten te gaan in deze wedstrijd in Londen tegen Arsenal. Van Persie is de man die scoorde. Dat doet hij dus de afgelopen weken heel graag, heel makkelijk en heel vaak. Want in de laatste vijf Premier League wedstrijden scoorde hij tien keer van de 15 doelpunten die Arsenal in totaal maakte. En hij doet er vanavond gewoon ook in de Champions League maar er eentje bij. Dat is zijn tweede in deze aflevering van de Champions League. De aanvoerder van Arsenal 1-0. Dat staat er op het scorebord bij Arsenal Dortmund met nog dik 20 minuten. Sharp en de Magnetic Zeros met home. Het gebeurt vanavond wederom in het matchcenter. We halen weer doelpunten bij Frank Wilaart. Daar is Leverkusen in eigen huis op 1-1 gekomen tegen Chelsea Derdiok. Die heel goed eerst een bal liet lopen en vervolgens weer panklaar terugkreeg. En hem in het lege doelschoof van Chelsea 1-1 is het dus daar. Dus Chelsea voorlopig nog niet helemaal zeker van de volgende ronde. En bij Valencia tegen Genk moeten we toch heel erg medelijden langzaam krijgen met Mario Beno. Daar is het 6-0 geworden in de 70ste minuut. Adouris voor Valencia de 6-0 binnengeschoten. Ongelooflijke daar. En dan gaan we weer naar Arsenal tegen Borussia Dortmund. Gaat Van Persie daar de wedstrijd uitspelen, Bas? Ik kan me ook zo voorstellen dat hij gespaard wordt de rest van dit duel. Ja, zeker omdat hij zo even al een schop tegen zijn enkel kreeg van Moritz Leitner. De invaller bij Dortmund Die had even pijn van Persie. Het zou me niet verbazen dat je, je zegt dat dat klopt. Dat ze zo meteen zeggen: laat maar. Uh, is dat nu al het geval? Want Arsenal gaat wisselen. En uh, Ben Ayoun gaat in het elftal komen, de van Chelsea gehuurde. Israëlische aanvallen, maar die komt voor Cervinho. Dat is de eerste wissel trouwens voor Arsenal in deze wedstrijd. Dat dus voorstaat door die goal van van Persie met 1-0. Dikke kwartier nog te gaan in dit duel. Is er dan voor de Duitsers nog hoop? Nou ja, er is voor de Duitsers altijd nog hoop. Want de 88 e en de 89 e minuut komen nog. En dan weet je het wel. Dat zeg ik overigens niet zomaar. Want in de thuiswedstrijd, dortmund Arsenal. toen werd het 1-1. Stond Arsenal ook heel lang voor. Ook toen door een goal van Van Persie trouwens. Vlak voor rust gemaakt. Nu vlak daarna. En toen duurde het tot minuut 88. En daar was Perisic, een Kroaat, met een gelijkmaker. Die Perisic is nu ook in het elftal gekomen als vervanger van Gutsen. Dat vonden we dus allemaal erg jammer dat hij eruit moest. Maar Perisic, wie weet redt hij de Duitsers opnieuw. Dat punt zou de Duitsers stand in ieder geval nog in leven houden in deze pool. Want dan is er plotseling weer van alles mogelijk. En kan het nog alle kanten op. Als het zo blijft is de spanning in deze pool totaal weg. Kortom, de Duitsers weten dat en de Duitsers moeten naar voren. Dat doen ze ook met veel mensen die naar voren willen ook nu. Bijvoorbeeld met Barrios. De extra aanvaller in de ploeg gekomen, maar de aanval... ...loopt Spaak en dan wil Arsenal ogenblikkelijk weer counteren. Ramsey heeft de bal, wil eigenlijk pasen, maar ziet dat dat niet kan... ...draait ik er onze as. Via Song komt de bal bij Arteta. Daarmee zijn de drie middenvelders van Arsenal in één adem in één zin genoemd. Dan kan de bal aan de linkerkant naar Andres Santos... ...de Braziliaanse winkelverleugelverdediger die deze zomer overkwam van Fenerbahce... ...weer terug worden afgeleverd bij de toerman. de Poolse international Wojciech Sjeneski... Ongelooflijk ingewikkelde naam. Maar ja, je bent Pol of je bent het niet. En het balbezit is daarmee weer voor Arsenal. De verre trap van de doelman wordt opgepikt door de Duitsers. Klein overtredingje door André Santos gemaakt. En een vrije schopte van de middenlijn voor Dortmund. Nou wil denk ik van Persie die bal nog even klaarleggen. En krijgt hij nou geel of is dat Ramsey geweest? Nou dat is Ramsey geweest denk ik. Die wil die bal klaarleggen voor de Duitsers. Nou ja, noem het maar zo. Schijzeggen zegt je tikt de bal weg. En dat betekent dat je een gele kaart krijgt. Ramsey geel, tweede gele kaart in de wedstrijd. Ook Walcott kreeg er al een na. Een beetje duw- en trekwerk. Zo wordt het wel een klein beetje onvriendelijker. Arsenal staat met de rug tegen de muur. In die zin dat Dortmund de bal heeft. En probeert om daar de druk op te voeren. Echt gevaarlijk is Dortmund nog niet geweest. En de counters van Arsenal lijken voorlopig linker. Maar ja, je weet maar nooit. Kwartiertje nog. 1-0 voor Arsenal. Michael Jackson en Paul McCartney met CCC. Tot nu toe, Frank, had je steeds doelpunten. Is dat ook nu weer het geval? Ja, zeker. En we hebben weer ergens een plek waar de score geopend is. Hulk scoort voor Porto tegen Shakhtar Donetsk in... Uh... Uh, en dat in de 79ste minuut was dat. En dat betekent uh, voor Porto goede zaken. Nog niet dat ze Shakhtar Donetsk op, uh, op de lijst voorbij zijn. Dat staat nog steeds tweede en Porto derde. Dus we moeten er eigenlijk nog eentje bij maken om dat uh, om te draaien. En Valencia tegen Genk 7-0 Costa in de 81ste minuut. Ja, dan vraag je dus meteen af 7-0. Het is nog geen recordscore, maar gaan we die kant op? Stel nou dat het 8 of 9 wordt... Ja, dan uh, wordt het wel serieus. Uh, 8-3 is in ieder geval de wedstrijd met de, de meeste doelpunten die ik mij even snel kan herinneren. AS Monaco tegen Deportivo La Coruña. Volgens mij was het 2003. In het jaar dat AS Monaco heel erg goed was in de, in de Champions League. En voor uh, Valencia is het sowieso een, een, een topscore. Want een jaar geleden werd het uh, 6-0 tegen Bursaspor. Dus 7-0 is een hele mooie score. En terwijl we aan het praten zijn, wordt in groep F ook gescoord. Marseille tegen Olympiakos. Daar komen de Grieken op voorsprong in de 82e minuut. Oei, dat betekent wel wat voor die groep. En daarin ook Arsenal tegen Borussia Dortmund-Bas. Nou, dat betekent voor Arsenal niks. Want als Arsenal wint, zijn ze door. Dat ja. is duidelijk. Maar, maar voor Marseille onderling... Ja, zeker. Want dan zou Marseille nog in de problemen geraken. Behoorlijk zelfs. En zou Olympiakos plotseling weer goede papieren hebben. Dortmund, eh, daarvoor blijft hetzelfde gelden als men hier verliest. Dan is het probleem eigenlijk even groot. Maar Olympiakos en Marseille moeten het dan onderling maar gaan uitvechten... op deze vijfde speeldag. En dan maar kijken wat er gebeurt. Nou ja, hier is nog steeds 1-0. Arsenal-Dortmund, negen minuten nog te gaan. De goal van, van Persie, die nog altijd in het veld staat... En er is eerlijk gezegd niet zo ongelooflijk veel gebeurd in de laatste, laten we zeggen, 5, 6, 7, 8 minuten. Beetje hetzelfde spelbeeld. De Duitsers die wel proberen om Arsenal onder druk te zetten, dat lukt ook wel. Maar Arsenal is niet echt in de war. Arsenal geeft weinig uitgespeelde kansen weg. Nu een mooi overstapje van Pena Joen. Arsenal kan gaan counteren. Daar wordt uh, André Santos weggestuurd. En links linksback die komt de bal bij Ben Ajoen. terug. Die moet scoren, maar laat het over aan Walcott. En Walcott zegt: daar had ik even niet op gerekend. Die staat op de penaltystip. Ik denk dat Benajud ook helemaal niet de bal bij Walker probeert te brengen... maar dat hij hem wil aannemen en hem een beetje van zijn voeten laat springen. En daarmee is de kans verloren. Wat onderstreept allemaal dat Arsenal gevaarlijker is... en dat het aan die kant van het veld echt dreigender is dan aan de andere kant. Betekent niet dat het niet meer zou kunnen voor de Duitsers. Lewandowski pikt de bal op, paast. Maar dan is die bal alweer prooi voor André Santos... die heel keurig is teruggekomen nadat hij zich zo even dus bemoeide met de aanval van zijn ploeg. Nu is hij defensief de baas over Kagawa... De Japaner van Dortmund die overigens in het begin van de tweede helft toen het nog 0-0 stond de beste kans van de wedstrijd op dat moment kreeg en in de korte hoek een hele aardige pegel afvuurde op het doel van Shecsny, maar de Poolse keeper, nationale keeper dus ook van Polen, lag in de weg. Ja, komt Arsenal nog in de problemen of niet? Eerlijk gezegd lijkt het daar niet op, maar je weet het nooit. Arsenal is beter en gevaarlijker. Dortmund probeert het wel, maar het is een soort spartelen. 1-0 is het door Van Watkins.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 You're messing with my head. I'm so angry, but... Jodan van Anouk maakt plaats voor Bas Tegeler. Ja, en voor Robin van Persie, want uh, hij maakt er gewoon nog maar eentje hoekschop van Arsenal. Die bal wordt bij de eerste paal doorgekopt. Dat gebeurt denk ik door formalen Malen, de oud ziet En die bal komt bij de tweede paal. Hij staat weer volledig vrij voor de voeten van de aanvoerder Robin van Persie. Er staan er drie van Dortmund in de buurt van de man die doorkopt voor Malen. Maar uh, ja, niemand bij Van Persie. Dat lijkt me eerlijk gezegd een beetje slordig. Dat zullen ze zich bij de Duitsers nu ongetwijfeld ook realiseren. De handen voor het gezicht van Jürgen Klopp langs de kant. De coach die ziet dat vier minuten voor tijd de droom in de Champions League van Dortmund in feite ophoudt. Want 2-0 dus door Robin van Persie. 1-0 van Persie, 2-0 van Persie. Het begint wat dat betreft op een gewone wedstrijd te lijken. Want zoals ik dat al een aantal malen heb gezegd vanavond. Wat er ook gebeurt met Arsenal en wat er ook, wie ook de tegenstander is. Van Persie verschijnt week in week uit niet 1, 2, soms drie keer zelfs op het scorebord. en Wie weet wat er nu in de resterende minuten nog in het vat zit. Ook in de competitiewedstrijd tegen Chelsea was het twee keer raak in de slotfase. Ja, dit is de beslissing. arsenal Dortmund weer van Persie. Het is 2-0. Zijn er dan nog doelpunten gevallen in het matchcentrum, Frank? Nee. Voor het eerst vanavond dat ik geen goal te melden heb. Nou, maar dat gaf me wel even de gelegenheid om te checken. En daar heb ik ook wat hulp bij gekregen. Dat moet ik dan ook gelijk maar eerlijk zeggen. Wat nou de grootste Champions League-overwinning ooit was. 8-0 Liverpool tegen Besitas in 2007. Dat hebben we natuurlijk opgezocht in het kader van Valencia Genk. Want daar is het 7-0. Mooie avond voor Robin van Persie is het in Londen. Het is ook vlak daarbij in de O2 Arena... een schitterende avond voor de Spanjaard David Ferrer... want hij zorgde zojuist voor de grote sensatie... bij de ATP World Tour Finals... door te winnen van de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. En hoe het werd 6-3 en 6-1 voor Ferrer... die zich daarmee al heeft geplaatst voor de halve finale. En Djokovic moet dat nog maar zien te doen. Thomas Berdig boekte in diezelfde groep... zijn eerste overwinning vanmiddag al. Berdig won in zijn wedstrijd van de Servier Janko Tipsarovic. Die werd opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Andy Murray. De die verloor eerder al van Novak Djokovic. En dus zal het onder meer tussen twee Serviërs dus gaan... voor die volgende plaats in de halve finale. I never thought I'd miss you. Have as much as I do. It must be love van Labi Cifre. Het is al vijf minuten over half elf. Nog belangrijke wijzigingen in de wedstrijden, Frank Wielard. Wat je noemt belangrijke wijzigingen. Ik heb eerder op de avond gezegd: Chelsea is nagenoeg eigenlijk helemaal zeker van uh, de volgende ronde in groep E. Toen stonden ze nog met 1-0 voor. Inmiddels is dat helemaal veranderd. De wedstrijd is klaar en in de blessuretijd kopt Friedrich nog even een corner binnen voor Leverkusen in Duitsland. Dus. Wint Bayern Leverkusen in de blessuretijd van Chelsea. En Bayern Leverkusen schuift daardoor op naar plek 1. Valencia door die scoren tegen Genk Die zijn nog niet klaar. Schuift op naar plaats 2. En Chelsea stond eerste. Staat nu derde in groep 1. We komen zo bij je terug Frank. Voor alle uitslagen en alle rangen en standen. En natuurlijk welke ploegen er dan na vanavond door zijn. naar de achtste finales. Eerst nog even Arsenal tegen Dortmund. Bas. Eerst dacht iedereen het wordt nog spannend omdat Kagawa de Japanner in de allerlaatste minuut van de wedstrijd 2-1 maakte. Maar helaas voor Dortmund bleek het inderdaad de allerlaatste minuut. Want de aftrap was daar en één seconde later zei de scheidsrechter, dat was volgens de Belg Frank de Bleker vanavond. Dit was het wel afgelopen. Arsenal-Dortmund 2-1 door de twee goals dus voor de ploeg uit Londen van Robin van Persie. En dat betekent dat Arsenal zich sowieso geplaatst heeft voor de volgende ronde... In deze Champions League editie. En dat Marseille Olympiakos 0-1 is geworden. En dat betekent dat Marseille nog wel tweede staat met 7 punten. Maar Olympiakos toch behoorlijk ziet naderen met 6 punten. Dortmund heeft 4 uit 5. Maar het gekke is, Dortmund speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Marseille. En zou dus net als Marseille op 7 punten kunnen komen. Stel dat Arsenal de laatste wedstrijd gewoon van Olympiakos wint. Dan heeft Dortmund dat dus nu pas 4 punten heeft nog een kans... Om in de volgende ronde te geraken als het een beter onderling resultaat op de borden brengt dan Marseille. Dan zal het met vier doelpunten verschil thuis van Marseille moeten winnen. En dan is Dortmund gewoon in de volgende ronde van de Champions League. Het is niet makkelijk, maar het kan. En bij Dortmund, bij Duitsers, bedoel ik niet vervelend. Maar als compliment bijna, weet je het maar nooit. Arsenal is door, want wint vanavond met twee van Dortmund. En dan weten we dus alles over groep F. Gaan we nog één keer naar het matchcenter. Het is allemaal nog fest Frank, maar heb je alles op een rij wat betreft de andere groepen? Boe, nog niet uh, alle eindstanden, want alles is net uh, afgelopen. Kan je wel de eindstanden uh, verder noemen. Leverkusen tegen Chelsea uh, is uh, 2-1 geworden, hadden we al gemeld. Valencia tegen Genk, ook afgelopen. Net geen Champions League record, wel voor Valencia zelf. Maar 7-0 is dus daar de eindstand uiteindelijk geworden. Marseille tegen Olympiacos. Marseille had nog een kans op 1-1, nadat het 0-1 werd voor de Grieken. Maar het is uiteindelijk uh, de Grieken die hebben gewonnen met 1-0 in Frankrijk. Uh, Shakhtar tegen Porto. Port nog in de slotfase op uh, 2-0 gekomen. Maar uh, dat verandert dan daar uiteindelijk niks. Ik zal zo even allemaal gaan rekenen. Zenit tegen Apuel, dat is een, een vroege eindstand. Dat is 0-0 uh, geworden. Baterborisov tegen Pilsen is 0-1 geworden. Ook dat is al een vroege eindstand. Er is uh, volgens mij nog één wedstrijd bezig. En dat is Milan tegen Barcelona. De wedstrijd van de avond. En daar staat nog altijd 3-2 voor Barcelona in Milaan. Dan wij straks nog van je Frank welke ploegen we al kunnen invullen... voor de laatste 16 in de Champions League... na weer twee enerverende dagen voorwedstrijden. De Nederlandse volleybalmannen maken zich op... voor hun zeer belangrijke tweede poolwedstrijd... in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in Kroatië. Gisteren uh, verloren de Nederlanders van Finland van het... Uh, Thuisland Kroatië moet dus gewonnen worden om door te mogen naar de volgende ronde. Uh, vanavond speelden die beide andere landen in de pool van Oranje tegen elkaar: Finland en Kroatië. Dus het werd daar 3-0 voor Finland. Bondscoach van Nederland, Edwin Benne, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, je bent inmiddels terug in het hotel, maar je hebt ja. een groot deel of misschien wel de hele wedstrijd gezien, hè? Hoe was het? Ja, we hebben de wedstrijd gezien, ja. We hebben natuurlijk uh, tijd gehad nu de Kroaten uitvoerig te bekijken. Nou, dus, uh, en wat was ja. je indruk? Ja, dat is een, uh, een goede ploeg, een emotionele ploeg. Uh, dus uh, zeker goed volleybal wat daar geboden wordt. Uh, en met uh, een absolute wereldster in de gelederen. Uh, een deal van aanspeler Omre Chen, die uh, een van de toppers in, uh, in de Italiaanse competitie is. Uh, ja, en, en, uh, en natuurlijk een fanatisch uh, thuispubliek. Dus, uh, we kunnen ons borst nat maken. Een heksenketel zal het sowieso worden. Maar toch, ze verliezen met 3-0 van Finland. Jullie verloren gisteren uh, met 3-1 van Finland. Ja. Uh, kan je dat inschatten, ja. de krachtsverhoudingen tussen jouw team en dat van de Kroaten? Nou, nou ik denk dat wij uh, in potentie uh, een van de, de sterkste teams zijn hier. Maar uh, ja, we moeten toch, hebben toch moeten zien gisteren dat wij op uh, bepaalde vlakken te veel fouten maken. En uh, toch uh, een paar punten laten liggen, te veel uh, punten laten liggen. Dat moeten we morgen zeker anders doen. Uh, we moeten er echt voor zorgen dat wij de wedstrijd kunnen dicteren. En uh, dan moeten we de Kroaten maar zorgen dat ze hun deel van de wedstrijd doen. Um, dus ja, we hebben het natuurlijk over gehad. We hebben nog de mogelijkheid gehad vandaag te trainen. Dus uh, ik verwacht dat we toch weer even beter aan de stad komen morgen. Ja, maar ik vroeg je naar de krachtsverhoudingen tussen Nederland en Kroatië. Hoe schat je dat ja. in? Nou, ik denk dat, uh, dat wij zeker mogelijkheden hebben tegen de tegen Kroaten... Um, wij willen graag winnen en uh, we moeten winnen om uh, uit te komen uh, waar, we, waar we willen komen in de finale zaterdag. Uh, ik denk ook dat we dat gaan doen. Dus uh, ja, dat geeft eigenlijk de verhoudingen weer, denk ik. Ja, en als je die finale eenmaal gehaald hebt, dan, uh, dan zit het volgende toernooi erin. Hè? Als je wint, dan weet je het zeker. En als je verliest, dan krijgen we zo'n zo scenario als bij de vrouwen vorige week. Ja, nou, daar vokken we maar niet op. Daar rekenen we ook niet op. Uh, wij zijn uh, niet 1, 2, 3 al de sterkste tweede, want we hebben natuurlijk al één verliespartij nu erop zitten. Ja. Dus, uh, maar dat zijn geen zaken waar we ons mee bezighouden. Wij moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen en we willen de finale winnen. En uh, wij zullen in het toernooi groeien, dat is de verwachting. En ja, dan moeten we morgen ook een duidelijke, duidelijk uh, teken uh, zetten, een duidelijke stap zetten. En uh, dat betekent winst. Ja, ja, groeien is geboden, want gisteren heb je ja. verloren. Dus wat, wat ga je nou specifiek meenemen uit die wedstrijd van gisteren? Nou, wat moet er hebben, beter? Uh, ja, serverend uh, was het toch onder de maat te veel fouten, uh, te veel risico. Uh, dat, dat zullen we anders doen, meer tactische, uh, tactische opdrachten gaan uitvoeren. Um, ik denk dat, uh, dat wij in, in de side-out, dus vanuit uh, de, de paas en daarna de aanval, uh, dat wij een heel goed niveau houden. Dat willen we zeker uh, ook zo houden. Um, ja, ik denk dat... Uh, dat we daardoor ook een stukje beter zullen spelen. Als derde zullen we met meer agressie en meer emotie op het veld gaan staan. Dat was toch even te vlak gisteren, toch te afwachtend. En we waren eigenlijk een beetje misschien verrast zelfs door de mogelijkheden die de Finnen ons boden. Nou, dat moet dus uh, snel anders worden. Uh, zoals ik al zei, dicteren van de wedstrijd tegen de Kobaaten, en dat is wat we gaan proberen. Ja, nou is het nog allemaal heel vers, hè? want dit is het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Als je wint ga je naar het volgende toernooi. Wat heb ja. je voor ogen met deze jongens? Zit het erin nou, in om de spelen te halen en, en dan misschien nog meer? Nou, we staan natuurlijk toch weer uh, aan het begin van een nieuwe fase. Ik heb deze zomer uh, ook heel veel jonge spelers getest. Uiteindelijk zijn er 30 spelers in het programma opgenomen. Uh, de jongens die hier staan zijn over het algemeen de meest ervaren spelers. Dus uh, die dit ook uh, moeten gaan doen. Het vereist ook veel ervaring en kwaliteit. Maar voor de langere termijn uh, ja, zijn er zeker weer mogelijkheden voor het Nederlands, uh, het Nederlands team. de Nederlandse volleybal. Wat betreft de Olympische Spelen is dat is iets wat we nog niet, uh, waar we nog niet zo mee bezig zijn. We nemen dit toernooi even uh, als graadmeter. We willen het natuurlijk graag winnen. En daarna uh, zullen we ons dus uh, gaan bezighouden met... Uh, met die vijf ringen, dat is nu nog niet helemaal aan de orde. Ik denk ook niet dat het reëel is. Dat is een bepaalde extra, extra druk die we, niet, die we op dit moment niet nodig hebben. Ja, dus ik proef aan jouw woorden dat 2016 reëler is dan ja. 2012? Ja, goed. De kans die we hier hebben is uiterst klein. Hè. Zoals je al zei, winst in dit toernooi betekent weer een mogelijkheid de volgende toernooi te spelen. En daar komen echt uh, hele grote landen uh, die dan als tegenstander zullen, uh, zullen gaan staan. Ja. Dus uh, we moeten het stap voor stap bekijken. En uh, het zou een fantastisch mooie ontwikkeling zijn voor deze groep als, uh, als we dit een mooie winnen kunnen afsluiten. Dan. Ja, nou, de volgende stap is Kroatië in Kroatië, dus in een kolkende hal ja. waarschijnlijk. Heel veel succes morgen, Edwin je Dankjewel. Terug naar het voetbal, dat was de. Woesh van ons matchcenter. Heb je ze allemaal op een rij, Frank? Uh, volgens mij heb ik het allemaal redelijk op nee. een rijtje. De spannendste pool, daar beginnen we gewoon mee. In groep E is dat. Daar stond Chelsea aan de leiding. Met uh, acht punten uit vier wedstrijden. Maar inmiddels staat Chelsea derde. De volgorde is nu Leverkusen met negen punten. Nog één wedstrijd te gaan. Valencia... 8 punten. Tweede op dit moment op doelsaldo. Met dank aan die 7-0 tegen Genk. Chelsea derde. Ook 8 punten. En Genk laatste uitgeschakeld in de Champions League. Uitgeschakeld in Europa. Mario Been en zijn mannen met 2 punten. En de laatste speelronde is Chelsea tegen Valencia. En Chelsea moet die wedstrijd gaan winnen. Want anders komt het niet goed qua doelsaldo. Dus er staat nog flink wat druk op bij de ploeg uit Londen. Groep F dan. Ook een pool waar we nog wel het nodige mogen verwachten. Arsenal dankzij de twee goals van Van Persie op elf punten bovenaan. Marseille staat daar tweede met zeven punten. En een er van plus 2. Olympiakos Piraeus gaat uh, over Dortmund heen. Omdat het weet te winnen van Marseille in Frankrijk. Zes punten heeft het nu. En Dortmund heeft vier punten. Maar zou eventueel nog uh, in de Europa League terecht kunnen komen. Dat hangt namelijk af van de uitslagen. Dan moet Dortmund zelf gaan winnen van Marseille. En Arsenal moet gaan winnen in Griekenland van Olympiakos, Piraeus. Gaan we door naar groep G. De, de groep waar uh, Apuel Nicosia, de Cyprioten, zeker weten dat ze door zijn. En die andere Champions League plaats... die gaat worden betwist in de wedstrijd tussen Porto en Zenit... in de laatste wedstrijd van deze groepsfase. Shakhtar Donetsk is uitgeschakeld in het Europese toernooi. Maar Porto tegen Zenit is uh, de volgende speelronde ook nog een echte kraker in groep G... En dan zijn we in groep H, de groep van Barcelona en AC Milan. De twee ploegen die dank aan de vroege wedstrijd tussen Bata Borisov en Victor Victoria Pielsen en de overwinning van de Tsjechen... al wisten voordat ze begonnen aan de wedstrijd dat ze allebei door waren. Pielsen won van Bate Borisov met 1-0. En Barcelona bij AC Milan in een spectaculaire wedstrijd. Schitterend om naar te kijken zoals je dat mag verwachten van deze twee grootmachten. Maar je moet het ook maar weer waarmaken. En beide hebben dat keurig netjes gedaan. Barcelona wint van AC Milan met 3-2. Heeft 13 punten in deze pool. AC Milan blijft dus staan op 8. Maar gewoon dus op de tweede plaats en door naar de volgende ronde in de Champions League. Victoria Pielsen heeft uitstekende papieren om nog door te kunnen gaan in de Europa League. En Bata Borisov met twee punten onderaan in groep H. Frank Wiela, dankjewel. En de laatste speelronde in de poolfase van de Champions League is op 6 en 7 december. En dan worden de andere plaatsen voor de achtste finales ingevuld. Schaatsen dan in Kazachstan. Sneuvelde vroeger wereldrecord na wereldrecord. De schaatsbaan van Alma-Ata was befaamd. Met het uit elkaar vallen van de Sovjet-Unie raakte ook die baan in verval. Het schaatsen in Kazachstan leek voorbij. Maar dat is niet het geval. Tot komend weekend lijkt het voorbij... want dan wordt in de Kazachse hoofdstad Astana weer geschaatst... in een hal die door de schaatsers nu al wordt beschouwd... als de mooiste ter wereld. Aan de lijn is de ontwerper van die banen Nederlander, Bertus Butter. En meneer Butter, dat is natuurlijk een mooi compliment van die schaatsers. Waarom is het de mooiste baan? Nou, omdat hij eh, gewoon mooi is. is ja. Hij is heel uh, licht. Hij is akoestisch heel goed. Hij is qua ijs uh, is er van alles uh, mee te doen... En dat is de tweede van de nieuwe generatie kunstijsbanen... waarbij de luchtstromen langs de tribune omhoog gaan... zodat de lucht uh, gescheiden is uh, van de schaatsers. Dus het publiek kan de schaatsers niet meer beïnvloeden... en het ijs ook niet meer. Dus we hebben daar flinke stappen mee uh, naar de toekomst gemaakt. Ja, Dus als het publiek bijvoorbeeld binnenkomt met dampende jassen van het weer buiten... dan heeft dat nu geen invloed meer? Nee, geen enkel invloed meer. Wat was de eerste baan trouwens in deze nieuwe generatie waar u het over heeft? Ja, die heeft u ook ontworpen. Hè? Ja. Wat is er nou zo speciaal aan die banen dan, behalve wat u dan nu al zegt? Wat, wat, als, je, als je binnenkomt, zie je het dan ook meteen? Ja, je voelt je gelijk een uh, je voelt je gelijk heel rustig binnen die al, omdat die uh, akoestisch en, en spanningsvrij is. Dus akoestisch neutraal en spanningsvrij. En dat heeft te maken met de, de wijze waarop we met de bouwfysische uh, elementen omgaan, vooral op het plafond. En uh, ja, dat maakt ook dat zo'n hal beheersbaar wordt. En dat is wat we, wat we ook graag wilden. Zo rustig is in een hal, dan kan de schaatser presteren. En met beheersbaar bedoelt u dus de prestatie? Dat de prestatie dan, dan zo goed mogelijk kan zijn? Nou ja, wij beheersen de temperatuur van het ijs en van het klimaat. Dus dat het binnen de grenzen valt waar de schaatser uh, optimaal kan presteren. En uh, dat kan alleen maar als je het op de wijze doet zoals wij het doen. Is men er eigenlijk over uit wat dan die wijze is waarop je optimaal kan presteren? Want tot nu toe was er natuurlijk nog geen enkele baan waarop dat kon. Er Was altijd wel wat? Er stond een deur open of het publiek was inderdaad vochtig of wat dan ook? Ja, de luchtvochtigheid bepaalt mede of het ijs wil glijden. Dus die luchtvochtigheid willen we dan overal gelijk hebben. Want dan weten we dat we naar een optimale grens toe gaan. Dat geldt ook voor de temperatuur van de lucht. En dat geldt ook voor de temperatuur van het ijs. En als je weinig uh, afwijking, afwijking meer hebt, dan kun je, dan kun je groeien. Dan ja. kun, je, kun je het beheersen. Wat kost dat eigenlijk, zo'n stadion? Ja, wat een stadion in Kazachstan kost, weet ik niet. Ik weet alleen dat... Uh, we hebben in Nederland een mooi stadion op 10,5. Als we 10,5 zouden ombouwen tot het stadion in uh, een kwaliteit Kazachstan, met dezelfde uitstraling, met dezelfde... Beheersbaarheid, dan kost het ongeveer 25 miljoen. Hoeveel zegt u? 25. 25 miljoen euro. Ja. Uh, gaat dat er ooit van komen in Nederland, denkt u? Nou ja, er liggen ook plannen van veel meer geld. Dus, uh, dus het valt nog het mee valt, eigenlijk? Het, dit valt uh, in verhouding tot de plannen die er nu liggen om TIAF uh, te verplaatsen en te vernieuwen. Valt dit erg mee. En ja, de lat van TIAF ligt al erg hoog. Dus. Verplaatsen wil niet altijd zeggen dat het dan ook beter wordt. En nee. misschien, misschien uh, uh, uh, willen andere, andere gemeenten wel uh, een eisbaar van deze kwaliteit. Dat kan e natuurlijk ook. Ja, u, u spreekt over die plannen van TIAF. Bent u daar al in betrokken? Nou, Wij hebben zo'n plan neergelegd voor die 25 miljoen. En uh, ja, dat is binnen een half jaar uitvoerbaar. Dus we zijn eigenlijk één zomerseizoen zijn we, uh, zijn we, dan eruit. En dan is TIAF uh, omgebouwd. En u bent in afwachting nu van antwoord? Nou ja, ik, ik heb het veel te druk uh, om me daar echt uh, mee bezig te houden. Wij zijn bezig nu in sortie om uh, het ontwerp van de HAL daar uh, wat te veranderen en naar uh, die kwaliteit van uh, de nieuwe generatie toe te brengen. Voor de Olympische Spelen dus? Ja, ja. Ja. Dat heeft te maken met 2014-Olympische Spelen. Ja, maar wat betreft Herenveen, want dat willen we natuurlijk zo graag, of ergens anders in Nederland, dan hoeft geld dus geen probleem te zijn in deze tijd? Geld is. Met een probleem. We in er Nederland. mee omgaan. Ja. Nee, Omdat u zegt dat de plannen ook uh, uh, hoger dan 25 miljoen euro zijn. In dat opzicht is ja, dat het dus niet. We over de 100 miljoen. Ja. U bent dus niet de duurste. Nee, we zijn denk ik. Uh, we zijn de goedkoopste en we zijn de meest efficiënte. En we kunnen ook de hoogste kwaliteit brengen. Dat hebben we al bewezen in uh, Colomba en uh, Astana. Ja, En uh, ik ben ook blij dat de schaatsers daar heel, uh, heel uh, tevreden over zijn, tot nu toe. Maar dat wil nog niet zeggen dat er dit weekend al hard gereden gaat worden. Nee, want dat is de grote vraag natuurlijk nu, hè. Er zijn twee wedstrijden verreden. De Kazachstan Cup is er geweest en de Aziatische Winterspelen. Dus uh, laten we zeggen, de records zijn nog wat bescheiden. Ik pik er eventjes eentje uit op de 1500 meter. Dennis Koezin heeft daar bij de mannen het record nu 1.47, waar het wereldrecord 1.41 is. Ja, nou, uh, uh, gooit u er dus een voorspelling uit. Wat gaan ze dit weekend daar rijden? Nou, ik ga dat niet voorspellen, want ik weet niet wat ze met het ijs kunnen op dit moment. En uh, de beheersbaarheid, uh, het, het technische team, uh, moet zich eerst nog inwerken. Dat duurt altijd twee of drie jaar. Voordat je zo'n uh, stadion goed beheerst als het uh, technisch team. Dus dan uh, verwacht ik wel dat er leuk gereden wordt. Maar niet echt dat er een record gereden gaan worden. Ja, en leuk. En dan hebben we dus over Davis en Groothuis. Zullen we 1,43? Ja, voor mij mag het. Maar... Uh, <laughs> <laughs> ik moet het nog zien. Ja, ik krijg die voorspelling niet uit, u, begrijp ik. Nee, nee, nee, dat ga ik zeker niet doen, omdat ik weet hoe moeilijk het is. En als mensen uh, die, die zo weinig ervaring nog hebben, uh, die nog wedstrijd moeten draaien, dan kunnen er allerlei uh, secundaire dingen misgaan uh, waar zij niets aan kunnen doen. Mensen laten uh, luchtkanalen openstaan of zo, en dan, dan weet ik dat het al niet meer lukt. En uh, dus aan die voorspelling laag ik me niet. Oké, okay, dan hebben wij geduld. Maar gaan we wel met z'n allen voor de buis zitten en aan de radio gekluisterd... komend weekend voor deze nieuwe baan in Astana. Bertus Buter, dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Tot later. Dag. En van het schaatsen gaan we terug naar uh, voetbal. Voetbal in de schaduw, mag je zeggen. Ryan Donk is een bijna vergeten voetballer in ons land dan wel te verstaan. Want in België bij Club Brugge is hij inmiddels uitgegroeid tot een steunpilaar in de verdediging. Donk is inmiddels 25 jaar. Hij begon zijn carrière bij RKC. Slaagde daarna niet echt bij AZ dat hem uitleende aan West Bromwich Albion. Nadat hij in Engeland geen contract kreeg aangeboden, lokte Adrie Koster hem naar Brugge. Daar was de start moeizaam, maar heeft hij zijn draai inmiddels gevonden. Ryan Donk, hij is tevreden. Op dit moment ben ik op de goede weg. Ik heb een weg ingeslagen waar ik gewoon top wil zijn... en elke wedstrijd constant en belangrijk wil zijn voor het team omdat ik uh, dan met het team gewoon verder kan komen en andere spelers ook kan steunen om uh, voor de drie punten te gaan. Enkele fans volgen de training van Club Brugge. Als ik een van hen vraag wat hij van de voetballer Ryan Donk vindt, krijg ik een bijzondere mening. Wel, het is onze beste verdediger dat we hebben, maar uh, zoals Rimmo Goed was altijd zei, zat ze geen uh, zwarte uh, een verdediging. Altijd, ja, die nonchalance kruipt er toch iedere keer opnieuw in. Maar we geloven er wel in. We zullen wel zien zondag op de derby. Nonchalance dus. Vooral in zijn begintijd bij Brugge had Donk daar last van. Hij vindt zelf dat dat nu niet meer het geval is. Dat vind ik niet. Uh, het wordt nog steeds gezegd, maar dat haal ik er niet uit. Want volgens mij hebben ze dit ook twee jaar geleden gezegd. En ik speel nu al zeker langer dan een jaar uh, heel constant en goed. Op dit moment gaat het gewoon uitstekend en uh, moet ik zo door blijven gaan. In België is men tegenwoordig lyrisch over het spel van Donk. en gingen zelfs stemmen op om hem te laten naturaliseren tot Belg... zodat hij voor de Rode Duivels zou kunnen uitkomen. Een bijzonder moment voor Donk. Nou, het was een uh, heel mooi moment om uh, dan te horen te krijgen... als je, uh, misschien voor het Belg zelf te wil spelen... Uh, dan voor de supporters en de journalisten. En ik heb toen gezegd dat ik er uh, over zo'n nadenk. Want het is toch een uh, mooi compliment dat mijn verdedigende taken wordt gezien. Maar zijn hart ligt toch echt bij Oranje? Nee, ik, heb al, uh, ik had ze ook gelijk gezegd uh, een week later... dat ik uh, eerst voor Nederland Zelta te ga. Want dat is toch voor mij nummer één waar ik ben geboren. En, uh, ...heel mijn leven heb gezeten. En daar wil ik gewoon eerst de top bereiken. Volgens Rudy Verkemping, de assistent-trainer van Club Brugge... ...is Donk inmiddels klaar voor een plaats binnen het Nederlands elftal. Hij legt uit waarom. Dus uh, hij is een, ja, ook een verdediger... ...die naast zijn atletische vermogen ook heel sterk is met de bal En als je ziet in Nederland... ...je weet hoe belangrijk offensief voetbal is... ...en het uitvoetballen... ...denk ik dat hij perfect in dat concept past van... ...zijn technische kwaliteiten zijn uh, zeer hoog. Hè, het, het initiatief nemen het indribbelen, de kruispas, het goed inspelen, de passing... de controles, uh, ja, zijn uh, outstanding. Als je deze kwaliteiten op een rij zet... lijkt Donk de perfecte speler voor bijvoorbeeld Ajax. En laat dat nou net de club zijn die altijd bij hem mag aankloppen. Als Amsterdammer... Uh ga je er zeker over nadenken. En, uh, het zal altijd mooi zijn om uh, een keer erin te spelen... dan uh, alleen eromheen te rijden. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Donk staat onder contract bij Club Brugge... en is populair bij met name de jonge fans. Dat komt mede door zijn Twittergedrag. Fans kunnen hem via dat medium vragen stellen. En Donk legt uit waarom hij dan antwoordt. Uh, om ze te laten zien dat ik niet alleen de Ryan Donk ben... dat alleen voetbal bezig is, maar ook uh, buiten het voetbal... dat uh, ik gewoon een normaal mens ben en heel makkelijk te bereiken. En, uh, het gaat aan de goede kant... Uh, ik denk dat, dat ik zoveel fans heb gekregen... Is omdat ik gewoon heel open ben en uh, iedereen kan mij bereiken. Iedereen kan Ryan Donk dus makkelijk bereiken. Mocht Frank de Boer of bondscoach Bet van Marwijk interesse hebben... zijn accountnaam Ryan-Donk18. Ja, ik heb hem voor me. En zijn laatste tweet was wauw 6-0. Dat ging waarschijnlijk over de wedstrijd van zijn Belgische collega's... die uiteindelijk in 7-0 eindigde voor... Uh, Valencia tegen uh, Genk, dat vanavond verloor. APO Nicosia, Arsenal en Bayern Leverkusen schrijven we bij voor de achtste finale. Dat is het resultaat van een enerverend avondje Champions League. Straks met het oog op morgen met Clary Polak. Nog een fijne avond. Morgenavond om 7 uur. Luister naar kunststof. De Verenigde Staten hebben een operatie gedaan die Osama bin Laden, de leader van Al-Qaeda. Advocaat Geert-Jan Knoops over het proces van de eeuw. Amerika versus Bin Laden. Het al recht zegt dat het leven van één burger... niet kan worden uitgewisseld tegen dat van honderd burgers. Luister naar Kunststof. Morgen van 7 tot 8. Christian Knoops. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?